7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Venezuela kiest op 14 april een opvolger voor de overleden president Hugo Chavez. Waarnemend president Maduro heeft gisteren na zijn beëdiging de kiescommissie gevraagd zo snel mogelijk met een datum te komen. Volgens de grondwet moet er bij afwezigheid van de president binnen 30 dagen verkiezingen worden gehouden. Chavez overleed op 5 maart...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 Eerder was hij oprichter van een bedrijf dat onder meer grote vakantieresorts bouwt. En mogelijk heeft de aanslag daarmee te maken. President Peña Nieto heeft de aanslag scherp veroordeeld. De Groningse oudwethouder en grondlegger van het nieuwe, nieuwe Groninger Museum, Ypke Gietema, is overleden. De PvdA was al een tijd ziek en was jarenlang wethouder in Groningen. En haalde architecten en een nieuw museum naar de stad om de verpaupering tegen te gaan. Ypke Gietema was 71 jaar.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 Kijk voor de vestigingen op uzak.nl. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Het Kifa Alouche. Goedemorgen. En welkom bij Dit is de Zondag. Volgens mijn gast van vanmorgen worstelen heel veel mensen met de grote vragen van het leven. Soms zelfs misschien zonder dat ze het zelf doorhebben. Hij vindt dat we over die levensvragen meer en grondiger met elkaar moeten praten. En dus richtte hij een vrij plaats op voor levensvragen en zingeving. De Academie voor Levenskunst. Erik Pol, hartelijk welkom. Dankjewel, Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, wat is er voor nodig om het komend uur tot een echte ontmoeting te komen tussen ons? Nou ja, misschien wat voor de luisteraars minder uh, zichtbaar wordt, maar elkaar aankijken. In onze beide ogen, de bruine van jou en de blauwe van mij. En dan uh, samen een ontmoeting hebben en een goed gesprek daarover. Zo'n ontmoeting, dat is essentieel uh, voor jou, hè? Ja, dat is essentieel. Dus dat zeg ik niet alleen omdat ik het voor mij essentieel vind... maar dat is ook wat mensen vertellen die bij ons de act die activiteiten uh, bezoeken. Dat los van de onderwerpen die je bespreekt... dat er ruimte en aandacht voor elkaar is... en dat je elkaar op die manier ontmoet in een kleine groep van zes of zeven mensen. Dat is wat heel veel mensen als waardevol ervaren. Gewoon een ontmoeting tussen mensen die het met elkaar hebben... over dingen die men graag bespreken wil en die blijkbaar ertoe doen. En dan, en dan ben je al met levenskunst bezig. En dan ben je al met levenskunst bezig. Ik bedoel, Zo eenvoudig kan het ook zijn. Je kunt er heel ingewikkeld over doen dikke filosofieboeken over lezen of bestuderen. Maar uiteindelijk is het toch ook iets wat tussen mensen speelt. En als je als mensen elkaar ontmoet uh, in het leven, bij ons aan tafel, of op het werk, of in je hobby, of uh, tussen vrienden onderling, dan kan er heel veel op gang komen wat je onder levenskunst kunt verstaan. Okay. Nu gaan wij met z'n tweeën een poging doen om een echte ontmoeting te hebben. Ja, ik ga ze even goed voorzitten. Ja. Wij zitten nu tegenover elkaar, ja. maar daar luisteren ook allerlei mensen mee. Zijn al die mensen voor ons een hindernis? Een, een, uh, of zijn die een meerwaarde? Ja, dat is moeilijk te zeggen misschien. Uh, ik ervaar het niet als een hindernis, want ik kan jou zien en daarom met jou in gesprek zijn. En dat kunnen mensen meeluisteren. En heel af en toe zal ik me misschien realiseren dat... Ik um, ik niet alleen spreek tot jou, maar tot een wat groter uh, luisterpubliek. Um, of het een hindernis wordt, dat weet ik niet. Voor mij voelt het niet zo nou En uh, uh, wordt het ook nog het komend uur interessant voor al die mensen? Of is het een hele, wordt het een heel particulier ding tussen jou en mij? Nou ja, als het goed is, uh, vindt het er ook een ontmoeting plaats via de oren. Zullen we maar zeggen. En uh, dat zal niet voor iedereen misschien het geval zijn, maar voor een aantal wel. En als een, een aantal mensen dat zo kunnen ervaren... dan uh, blijven ze wellicht hangen... en dan is het uh, er ook een mooie uh, begin van de zondagochtend... Hoop ik dan maar. Dat hoop ik ook. Nou, we, we nodigen ze er in elk geval heel nadrukkelijk toe uit. Wij gaan zo praten over uh, de levensvragen waar heel veel mensen mee worstelen. En over hoe je daarbij jouw Academie voor Levenskunst mee aan de slag gaat. We gaan eerst naar de, uh, de oever van een rivier. Langs de kant van de rivier. Naar Riverside van Agnes Obel. Riverside was dat van de Deense singer-songwriter Agnes Obel. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Erik Pool, oprichter van La Scuola... oftewel de Academie voor Levenskunst. Waarom eigenlijk La Scuola? Ja, dat is een beetje... Daarin klinkt door wat Ria en ik, met wie Ria ben ik getrouwd... Uh -huh. en we hebben samen de Academie opgericht... en wij komen al sinds... Eind jaren tachtig in Italië. En dat heeft ons hart veroverd. Geweldig land. Met ook hele rare kanten overigens. Maar ook prachtige dingen. En um, op de een of andere manier vonden we het lekker. Gewoon lekker en fijn om uh, die klank van Italië. Die warmte van het land. Uh, mee te nemen in onze Academie voor Levenskunst. En daarom hebben we voor een Italiaanse naam gekozen. La Scuola. Wat ook gewoon school, school betekent. Ja. Nou ja, En simpel gezegd kun je zeggen dat de academie die we hebben. Ook een vorm van naar school gaan kan zijn. Oké. Okay. Uh, we hebben het over levenskunst. Erik, wat versta jij onder levenskunst? Wat is dat? Ja, De levenskunst is eigenlijk uh, misschien iets heel eenvoudigs. Uh, dat is namelijk je leven leiden, uh, ervaringen opdoen en daar af en toe bij stilstaan wat die ervaringen jou te vertellen hebben, wat er met je is gebeurd. Zo simpel kan het zijn. Uh, dus niet leven zonder daarmee bezig te zijn... maar net even één stapje verder en je af en toe afvragen... wat gebeurt mij? En, en is het oké okay zoals het gaat? Is het, uh, ben ik tevreden over hoe ik zelf dingen aanpak... of wat ik aan plannen ontwikkel of wat ik um, uh, uh, me voorneem te doen? En lukt het ook om wat ik me voorgenomen heb in de praktijk te brengen? Van eenvoudige dingen, uh, zoals het gesprek aangaan met iemand... met wie je even moet spreken om iets op te lossen... Tot en met um, uh, ben ik voldoende thuisvader of ben ik uh, als vriend voldoende vriend? Uh, allemaal vrij simpele vragen kun je zeggen. Uh, dat is in essentie waar levenskunst mee bezig is. Dus levenskunst is niet alleen maar de mooie dingen in het leven doen of het leven uh, leiden. Maar het is nadrukkelijk ook dat stilstaan erbij, terugkijken erop, reflecteren, nadenken, praten. Ja, ja spelen ook met het leven, zou je kunnen zeggen. Het hoeft al niet heel, heel zwaar te zijn. Mm -hmm. Dat kan, dat kan ook per persoon verschillend zijn. Wat, wat, wat is dat dan, spelen met het leven? Um, um, dat, dat je de sprankeling elke dag misschien probeert te zoeken en ook als die zich voordoet, herkent. En daar ook weer van, uh, van geniet. Uh, omdat je daarmee ook de batterij een beetje kunt opladen. Die je uh, nodig hebt als het wat zwaarder is of als je echt in de problemen komt. En, en, en, kun je daar een voorbeeld van geven? Want wat, wat, wat is, hoe, hoe vind ik de sprankeling? Um, hoe vind ja, dat is natuurlijk voor jou en voor mij altijd weer iets, uh, iets anders. Uh, Wat is het voor jou? Nou, laat ik, laat ik iets heel simpel zeggen. Het is nu zondag. Mm -hmm. en in het gastenboek uh, heb ik al mijn ideale zondag iets over opgeschreven. Uh, op jullie verzoek. En dat eindigt vanavond om zeven uur voor de buis. Dan kijk ik naar voetbal, naar de eredivisie. En, en vanavond nog eens een keer uh, het, het gesprek over voetbal. Uh, en in het vo kijken naar voetbal zie ik heel veel dingen... die eigenlijk in het echte leven ook gewoon plaatsvinden. Uh, dat je aan de kant komt komt te staan, of dat je wordt gepasseerd in het veld... of gepasseerd in het leven, of dat je uh, een geweldige bal geraakt hebt... Triomfen. en, en ja. precies en een, en een punt gescoord hebt, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, dus als ik naar voetbal kijk, kan ik op die manier genieten... van, van een iets diepere laag, om het maar zo te zeggen. Uh, dus voor mij is kijken naar voetbal op zondagavond, 7 uur... een vorm van die sprankeling ervaren. Dus zoiets simpels kan het zijn... Maar het kan ook te maken hebben met gewoon lekker een wandeling maken of een goed boek lezen of uh, uh, op het werk een vergadering uh, hebben gehad waar je in je geïnspireerd bent geraakt. Dus het kan op alle mogelijke manieren kan dat het geval zijn. En, en is dat eigenlijk iets waar wij Nederlanders goed in zijn in levenskunst van natuur? Ja, ja joh, hoe moet je dat nou toch vergelijken met andere met an andere mensen, andere jij landen, hebt, jij zeg maar? Ja, alleen maar het woord levenskunst wel... hoor. Ja en het land Italië, dan denk ik... ja, die gasten die hebben dat in de pokken. Ja, dat klopt. Hè? Dus als je de vraag zou stellen van... Zijn, wij, zijn de Italianen daar nou op een bepaalde manier... sterker of leuker of beter in dan wij Nederlanders... dan zou je misschien ja kunnen zeggen. Want daar zit een soort van ja, sprankeling, maar zo te zeggen, in het leven zelf. Op straat zie je het uh, in de manier waarop we met elkaar spreken. Dat is altijd met het, met het grote gebaar. Ik ga ook nu als vanzelf ja, mijn handen alles doet mee. Mijn handen Alles doet mee, zeg maar. En dat vind ik heerlijk om, uh, om te zien. En uh, we komen ook één keer per jaar in de zomer in Italië met een groep die daarvoor inschrijft uh, zeven of acht deelnemers. En een uh, van de deelnemers uit een van de vorige jaargangen, die zei dat ook na afloop van, het is alsof die Italianen een extra zin Tuig hebben voor levenskunst. Nou ja, En laten we zeggen, het weer helpt mee. En het eten helpt mee. En de wijn helpt mee. Hè? Ook hele mooie dingen die het land uh, te bieden heeft. Dus uh, ja, misschien de Italianen dan beter daarin zijn dan wij. Aan de andere kant, uh, wat is beter en wat is, wat is, wat is minder nou ja, goed? Hè? Dat... Italianen zijn misschien mooi in het, in het, in het genieten van alles. En, en, en daar met hun hele hebben en houden erin duiken. Uh, maar, maar levenskunst is, zeg jij net ook, reflecteren, nadenken over dingen. Ook gewoon serieus diep op iets doorgaan. Ik zou ja. me kunnen voorstellen... Nou ja, Nederlanders uh, piekeren graag. Dus... Ja, piekeren graag. Nou ja, ja, of nou piekeren per se het goede woord daarvoor is. Maar een vorm van bezinning... Ja. Um, uh, dat, is wel, dat is wel iets wat ik ook zelf belangrijk vind... in nou, van mijn levenskunst. En ook wel als een, als een belangrijk element vind... In, um, in de vraag wat er met jouw leven gebeurt. En... Um, um, die vraag, hè, hoe dingen gaan... En, en of het gaat zoals ik dat graag zou willen... zo'n vraag kan iemand zichzelf stellen. De, um, dat kan eigenlijk alleen maar op zijn plek komen... als je daar een beetje op reflecteert, een beetje over nadenkt... en dan niet de allereerste, de beste gedachte uh, voor lief neemt... maar net de tweede of de derde gedachte. Dat je even voorbij de waan van de dag kunt kijken... en, en achter de dingen ziet die overkomen zijn of waar je op een bepaalde manier mee worstelt. Of, uh, en je weet niet waarom dat dan voor jou een punt is... en waarom het onderwerp elke keer weer terugkeert in je leven... of in je werk of in je relatie... of in de opvoeding van je kinderen of anderszins. En uh, als dat dan blijft, blijft zeuren, zou je kunnen zeggen... dan is het niet alleen uh, mooi om te doen... maar het kan ook heel belangrijk zijn om een keer wat ruimte of wat tijd te krijgen... om uh, net één stapje verder te kijken dan je normaal gesproken doet als je daar elke dag mee bezig bent en tegenaan loopt. We, we, wat nou als je dat niet doet? Zit je te denken van ja, oké, okay, levenskunst ja, is, is mooi, ja, maar is, ja. het, is het zo belangrijk, is het noodzakelijk? Ja, daar kun je ook over twisten. Maar het is wel een, een Duitse filosoof, Wilhelm Schmid... een, mm -hmm. een, uh, uh, een man van onze tijd, die, uh, die zegt... als je niet oppast, kan de levenskunst aan je voorbij gaan... En, en nog anders gezegd, dan kan het leven eigenlijk aan je voorbij gaan. En dan zou je op een moment kunnen zeggen van jeetje, ik ben nou... Ik ben zelf nu 51, hè, maar dan, dan, je zou jezelf dan kunnen afvragen... wat is er eigenlijk gebeurd in mijn leven? En is het nou wel wat ik ook had willen laten gebeuren? Was ik er zelf wel bij of is het me een beetje overkomen? Um, en dat is geen plezierig idee als je dat uh, zou vaststellen voor je eigen leven. En dus in die zin zou je kunnen zeggen... ja, het is noodzakelijk dat je met levenskunst of met het leven aan de slag bent. Aan de andere kant, ja, wat is noodzakelijk? Je kunt ook zeggen, van, nou ja, dan kom ik daar op enig moment achter. Wie zal het zeggen? Of niet. Of niet, en dan is het klaar als ik doodga en dan is het ook goed geweest. Ja, dan is het ook misschien wel goed geweest. Hè? Dus het is bepaald niet een, ja, moet ik zeggen, een verplichting... Um, om met levenskunst aan de slag te zijn... of, of het leven uh, op een bepaalde manier te overdenken... of daar uh, eens een keer met mensen over te spreken. Maar um, je kunt wel zeggen, althans zo ik het zelf... dat uh, levenskunst wat mij betreft wel een appel doet op mij... om um, het niet voor lief te nemen dat ik op deze wereld sta... en dat ik hier leef... Uh, en aan mezelf toch de vraag te stellen van... oké, okay, en wat betekent dat? En wat wil ik er dan mee? En... Um, wil ik het of moet ik het ook ergens voor gebruiken? Wat misschien verder gaat dan alleen maar mijn eigen beperkte leventje. Wordt je, word je leven er altijd beter van? Want ik zit net te denken. Ik heb zelf ook wel eens momenten dat ik terugkijk op iets. En dat, ik, dat, ja. je, dat je bezig bent met. Hè, dat je reflecteert op je eigen leven. En, daarin, en daarin conclusies probeert te trekken. En nieuwe, nieuwe plannen uit voort uh, probeert te laten komen. Mijn leven wordt er niet per se en altijd beter, mooier, vrolijker op. Nee. Nee, dat, dat, dat kan. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, vrolijker is, een, is niet helemaal het goede woord wat mij betreft. Beter toch wel in de zin van dat je uh, door er af en toe over na te denken... en ook als je zelf denkt, dat is toch een vervelende gedachte... of een vervelende conclusie die ik nu moet trekken... Uh, dat, dat is toch een manier om het leven naar je toe te trekken... en uh, ook zelf meer het gevoel te krijgen dat jij de regie aan het nemen bent over wat er in jouw leven gebeurt. Voor zover dat kan. Er zijn natuurlijk heel veel beperkende omstandigheden. Gezondheid kan er een zijn, of ontslag, of andere uh, dingen die je kunnen overkomen. Uh, maar door af en toe te reflecteren en daarbij stil te staan... maar ook door een boek te lezen wat je inspireert... of door naar muziek te luisteren waar je de rust voor neemt... waardoor je op een andere manier even weer stilstaat... bij dingen die voor jou belangrijk zijn. Dat helpt toch om het gevoel te hebben dat... Jij bezig bent om jouw leven te leiden. En, en als dat lukt, uh, ook als er problemen zijn, maar toch als dat lukt, dan um, is dat helpend of bevredigend. Of dan is dat, dat, dat geeft dat toch een soort van basis in je leven. En ik hoop dat jij dat ook ervaren hebt. Als je dan toch af en toe denkt het is ingewikkeld en uh, dan zit ik hier een dag te knauwen op een, uh, een lastig onderwerp. Uh, daar ben je misschien op die dag niet blij en misschien de dagen daarna ook niet. Maar twee maanden later blijkt Maar het kan het goed je iets, iets op, Ja. ja. Het, ja, ja, ja. Wie, wie inspireert jou als het gaat om levenskunst? Wie kan dit nou heel goed? Ja, dat is wat steeds toch moeilijke vragen eigenlijk. Mm. Want uh, uh, Hoewel ze wel vaker voorbij komen. Um, maar moeten zeggen, er moeten toch mensen zijn die, jou, die, die jij bewondert, ja. die dat kunnen? Nou, laat ik... Laat ik maar dit is een, uh, misschien een heel makkelijk voorbeeld... en toch ook wel wat mij betreft heel uh, inspirerend. Vandaag is hij opgenomen in het ziekenhuis, Nelson Mandela. Is voor veel mensen een voorbeeld. Uh, en in misschien extreme zin, maar toch, wat, wat hem gelukt is... zou ik ook zelf graag kunnen. Namelijk in een, in een situatie waarin je weinig mogelijkheden hebt... En, Jarenlang onderdrukt bent en gevangen gezet bent, om dan uh, in essentie jouw eigen ethische normen en waarden hè, niet kwijtraken, en de ander, ook de, de, de, de, de tegenstander in het apartheidsregime, om het zo te zeggen, blijven zien en op basis daarvan in staat zijn, nadat hij eenmaal vrij is gekomen, om voor dat land iets geweldigs te, te betekenen. Dat is een heel groot verhaal, maar uh, een simpele ruzie op het werk niet gelijk, Um, meegaan in de, in, in de zuurheid van zo'n ruzie, maar een klein beetje afstand ervan nemen en denken van oké, okay, uh, het is misschien een vervelende vent met wie ik moet samenwerken en ik ben misschien zelf een vervelende kerel voor degene met wie ik moet samenwerken, maar toch proberen één stapje verder met een kopje koffie uh, uh, het samen weer op te lossen. Ja. Het, zo simpel kan dus leven. Hij kunst kon over zijn overduidelijke over eigen gelijk heen stappen ja. en toch de hand reiken naar dan. Ben jij iemand die dat ook kan? Ik hoop het. Ik hoop het. En ik vind het af en toe wel ingewikkeld. Iets, de laatste jaren wat minder dan toen ik wat jong was. Toen vond ik eigenwijs wat ik was... Uh, dat je, ah, je gelijk Dat je altijd gewoon gelijk had. Nou ja, ik had het gewoon. Ik bedoel, er ja, was ja. geen discussie over mogelijk bij wijze van spreken. En dan was het gewoon jammer voor die ander als hij dat niet inzag bij wijze van spreken. Maar dat is toch uh, in de loop van de jaren steeds minder een, een dingetje geworden. Of een ding geworden. Um, dus ik ben wat toleranter geworden. Uh, en je zou ook kunnen zeggen dat ik veel beter ben gaan luisteren. En dat is wel iets wat de levenskunst mij gebracht heeft. Meer afwachten, beter luisteren. Uh, luisteren naar wat jij mij te vertellen hebt of wat een ander mij te vertellen heeft. Wat die aan ervaringen of inzichten heeft. En uh, de schoonheid daarvan eerder herkennen. En daarmee mezelf wat meer relativeren. U luistert naar Dit is de Zondag. Ik praat met uh, Erik Pol, oprichter. Uh, uh, samen met zijn vrouw vertelde hij net, van de Academie voor Levenskunst. We hebben het over levenskunst. Uh, niet alleen proberen alles uit het leven te halen, maar daar ook op reflecteren... en daar uh, uh, actief uh, mee, uh, mee in de weer gaan. Uh, die Academie voor Levenskunst, die hebben jullie opgericht een aantal jaren geleden. Waarom eigenlijk? Ja. En je dus toch nog het... lekker in je eentje gezellig samen met drie jaar een beetje levenskunst te Ja, dat, doen. Kon. dat kon. Nou, ze is het ook wel begonnen eigenlijk. We hadden, het is wel een grappig verhaal, een mooi verhaal. Het was 2008, waren we 25 jaar getrouwd. En wij vonden het leuk om naar dat dorp waar wij al jarenlang vliegtuig op waren in Italië... wat vrienden en familie mee te nemen om uh, onze, ons huwelijk te kunnen vieren daar. Dus we zijn daar een aantal dagen geweest en we kregen toen van een vriendin en een vriend... los van elkaar hadden ze niet met elkaar overlegd, uh, kregen we uh, een, een, een boek als cadeau, in een grote man met allemaal andere cadeaus van andere mensen... die we bij het ontbijt en bij het avondeten konden uitpakken. En dat was een boekje van Joep Domen, Je Leven als Kunstwerk. We hadden hm. elk twee, of elk een exemplaar. En dat zijn we toen we terugkwamen met die mooie herinneringen... aan dat dorp in Italië en die prachtige week... zijn we dat boekje alle twee samen gaan lezen. Uh, en raakten uiteraard ook in gesprek over wat daarin stond. En uh, tijdens dat uh, gesprek... Uh, had Ria nog een, een, een vraag over iets wat ze met een, met een collega wilde gaan opstarten, een nieuw initiatief? Daar zocht ze een naam bij. En uh, uh, toen ontstond het idee om uh, de Academie voor Levenskunst te starten. Nou, zei Ria, dat is, dat is wel. Dat, dat, dat, dat is eigenlijk zo mooi. Uh, dat ga ik niet op één klein initiatief met een collega uh, plakken. Daar dat moeten we zo over doordenken wat dat zou kunnen zijn. Dus we hadden, je zou kunnen zeggen, het woord Academie voor Levenskunst, zonder te weten wat we daarmee bedoelden. Maar het inspireerde ons alle twee. En we zijn um, een weekje naar Leusden gegaan. Naar de internationale school voor wijsbegeerte, Waar we een levenskunstweek gedaan hebben. Uh, een soort van cursus kun je zeggen. vijfdaagse cursus. En de week daarna uh, zijn we naar Italië teruggegaan. In zomervakantie was dat een paar maanden later. Dat we dat feest hadden gevierd. Uh, teruggegaan. Laptop mee. Schrijfblok mee. Uh, uh, en elkaar meegenomen. En uh, gedurende een week uh, met elkaar gesproken over de vraag wat zou dat dan kunnen zijn? Wat is dan levenskunst eigenlijk misschien? Wat is een academie? Waarom hoort dat of past dat bij... wat jij belangrijk vindt in het leven? Waarom past dat bij mijn idealen? Dus we hebben de tijd genomen elkaar daarop te bevragen. En toen we aan het eind van die week waren, zeiden we tegen elkaar... hier gaan we een plan van, uh, van maken, want er zit zoveel in... waar we onze energie in kwijt kunnen. En dachten we ook, waar ook andere mensen behoefte aan zouden kunnen hebben. En die twee dingen samen wat wij fijn vinden om te doen. En ook het idee dat andere mensen daar iets mee zouden kunnen... heeft ons gebracht tot de Academie van Levenskunst... die we een jaar later uh, zijn gestart in, uh, op 11 september 2009. Dat, de, de, de, een heleboel stappen achter elkaar. Ja. Um, en, en wat ik daar in dat verhaal nog mis is... Um, hoe kom je van dat je een boek aan het lezen bent... tot het onderwerp levenskunst zo expliciet... en daar dan ook nog een academie voor oprichten? Ja, het boek ging over levenskunst. Dus dat mm -hmm. was al, hè, je kunt zeggen, de entree. Maar het boek raakte blijkbaar onderwerpen... waar Ria en ik in samen... Uh, uh, al vaker mee in de weer zijn geweest. We hebben ook een, een, een gelovige achtergrond. Uh, we zijn het, het geloof in de God van de Bijbel kwijtgeraakt. We zijn ook uh, uh, geen lid meer van een, uh, van een kerk. Maar er blijven toch vragen meespelen over... waarom zijn we hier op deze, op deze aardbodem en wat doe je met je leven? En op de een of andere manier uh, biedt levenskunst uh, niet zo'n kerkelijke uh, achtergrond, of niet zo'n kerkelijke ingang... om over toch dezelfde soort dingen bezig te zijn. Dus die rode draad die werd weer aangewakkerd, zou je kunnen zeggen. Dat heeft ons misschien geholpen of extra geïnspireerd... Mm -hmm. om die stap te, te zetten. En, en wat was hoe, hoe zag je dan dat... Want je had ook het idee, anderen zitten er ook mee. Ja, De dat... anderen moet ik ook een plek bieden. Ja. Ja, we houden van een goed gesprek, ook met vrienden en met uh, familie. Um, uh, en dat zeggen ze dan ook tegen ons. Als we met jullie uh, een etentje hebben of elkaar ontmoeten... Dan, uh, um, dan gaat het nog eens een keer ergens over. En dat viel ons op en anderen ook toen we daar met hen over spraken... dat er zo weinig momenten zijn waarop het lukt om nog weer tijd te hebben voor elkaar. En met elkaar een goed gesprek te hebben. En dingen beter pakken die er te doen in het leven. En dat hoorden we zo vaak dat we dachten van, goh, dat zou wel eens een reden kunnen zijn... of een mooie aanleiding kunnen zijn om een platform te bieden... waar mensen die met deze onderwerpen bezig willen zijn... elkaar kunnen ontmoeten. In een workshop, of in een, uh, op een zangdag... of in een goed gesprek bij ons aan de uh, keukentafel. Uh, dus die twee dingen kwamen samen. Onze eigen drive, om het maar zo te zeggen, aan de ene kant. En ook het idee dat anderen daar ook misschien wel... een plek voor zouden willen hebben om met elkaar in gesprek te zijn... en elkaar te kunnen ontmoeten. Straks uitgebreid over wat je dan precies bij zo'n academie voor de levenskunst, uh, La Scuola... dan precies uh, kan leren. En uh, hoe dat dan precies gaat. Inmiddels is het uh, half acht geweest. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Ewout de Jong. Radio 1, het NOS Journaal. Venezuela kiest op 14 april een opvolger voor de overleden president Hugo Chávez. Volgens de grondwet moet er bij afwezigheid van de president binnen 30 dagen verkiezingen worden gehouden. Chávez overleed op 5 maart, dus volgens de oppositie wordt de officiële termijn niet gehaald. Maar anderen zeggen dat wordt geteld vanaf het moment van de inauguratie van de interim president. Het Openbaar Ministerie op Sint-Maarten heeft huiszoeking gedaan bij parlementslid Patrick Illits. Daarbij zijn een aantal vuurwapens in beslag genomen. Illits is betrokken bij een corruptiezaak waarin ook de naam van de minister van Justitie van Sint-Maarten wordt genoemd. Het parlementslid zou geld hebben opgehaald bij een bordeelhouder in ruil voor vergunningen. En de inwoners van de Falklandeilanden eilanden mogen vandaag en morgen kiezen of ze bij Groot-Brittannië willen blijven. De ruim 1600 stemgerechtigden zijn bijna allemaal van Britse afkomst. De uitslag van het referendum staat dus eigenlijk al vast. Argentinië claimt, net als Groot-Brittannië, de eilandengroep. Het weer, sneeuw in het zuiden, nog, eerst nog regen. Temperatuur in de loop van de dag overal iets boven nul. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. U luistert naar Dit is de Zondag. Met Kiva Aloush. Ja, als u net inschakelt, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Vanmorgen, vanaf 7 uur, is Erik Pol bij mij te gast. Hij richtte de Academie voor Levenskunst op... omdat hij mensen wil stimuleren om na te denken... over wat echt belangrijk is in het leven. Uh, en we hebben het uh, voor het nieuws van half acht gehad... over wat levenskunst dan is. Nou, dat is alles uit het leven halen, maar er ook over praten, er ook op reflecteren, er ook op terugkijken... en proberen te, le te leren van wat je geleefd hebt. Um, Erik, fijn dat je er bent. Dank je wel. Um, Academie voor Levenskunst. Um, La Scuola is Italiaans voor school, vertelde je net zelf. Maar Academie voor Levenskunst klinkt ook een beetje elitair. Ja. Daar gaan mensen naartoe die, die, die hebben doorgeleerd. Hè. Ja, ja. Dat klopt. Is dat ook zo? Uh, nee, uh, uh, het is niet onze bedoeling om elitair te zijn en, en uh, dat hopen we ook niet te zijn. Uh, maar ik snap wel dat je dat vraagt, want het woord academie roept dat een beetje op. Um, en we hebben er toch aan vastgehouden, omdat uh, dat oorspronkelijke idee daarmee samenhing. Nou ja, waar het woord vandaan kwam, dat is niet helemaal precies meer te traceren, maar het was er en het inspireerde ons. Uh, en het refereert ook, uh, het herinnert ook aan de academie van Plato. Um, eigenlijk de, de filosoof die uh, de dialogen van Socrates, de gesprekken die Socrates voerde in het oude Athene, opschreef. En um, uh, je kunt zeggen dat daarmee het westerse denken en, en de westerse filosofie, de praktische filosofie ook, op gang is gekomen. Dus het herinnert ook aan iets wat wel belangrijk is uh, als een voedingsbron van waaruit we met levenskunst uh, aan de slag zijn. Dit is niet een Modern dingetje wat een paar uh, slimme of hippe mensen een paar jaar geleden verzonnen hebben, of in de vorige eeuw is bedacht. Het is in feite iets heel erg ouds en klassieks. En het raakt aan de wortels van onze cultuur, in ieder geval westerse cultuur. En de Academie voor Levenskunst. Met het woord Academie nou, herinneren we ons nog een beetje waar we vandaan gekomen zijn. En waar, uh, ook in, in de essays die ik dan uh, schrijf, uh, op teruggrijp om daar inspiratie aan te ontlenen met ideeën en gedachten die duizenden jaar geleden al uh, verzonnen zijn... Ja. en die nog steeds actueel en voor ons uh, be, te benutten zijn. Je hebt ook een, um, een, een boekje geschreven over levenskunst. Mm -hmm. Zorg jij goed voor jezelf? Uh, daarin heb je het heel veel over het, um, over het goede leven. Ja. Ja. Wat is het goede leven? Het, het goede leven is eigenlijk, om het kort samen te vatten... het leven waar je zelf ja tegen kunt zeggen. Volmondig, op alle op alle fronten, waarvan je zegt van... dit is inderdaad wat ik goed noem. Uh, het goede leven is ook wat de oude Grieken... Uh, Eudaimonia noemde. Af en toe een beetje anders werd ingevuld... op de verschillende denkers, of de verschillende scholen... stromingen die er uh, waren. Maar het heeft met een paar dingen te maken... Uh, lijkt steeds in die, in die verschillende stromingen aan de orde te zijn. Het heeft te maken met uh, een, een vorm van innerlijke gemoedsrust. Uh, dat je inderdaad niet wakker ligt van jezelf of van de dingen die je gedaan hebt... of die je zou willen doen, maar waar je niet aan toe komt, Dus daarin uh, iets van gemoedsrust uh, uh, bereiken. En het heeft heel erg te maken met de manier... waarop je samen met anderen in het leven kunt staan. Uh, die twee kanten, uh, uh, in jezelf rust vinden... of de onrust gebruiken om in beweging te komen, dat kan natuurlijk ook. En aan de andere kant, juist samen met andere mensen um, uh, goed samenleven... Dat zijn de twee dingen die met dat goede leven samenhangen. Ja. En dat, ja, dat kan door ieder persoon ook weer... Uh, erg verder, uh, hè, verder worden ingevuld of uitgebreid. Uh, uh, dat kan humanistisch worden ingevuld. Dat kan uh, politiek actief worden ingevuld. Het kan uh, religieus worden ingevuld. Op allerlei mogelijke manieren kan dat weer... door, de, door iedereen die daar iets mee wil... Uh, kan zijn eigen smaak en eigen vorm ja, krijgen. Ja, ja. En dat is ook wel wat mij betreft een, een, een cruciaal punt in de levenskunst. Het, het, het is niet het idee dat er een soort van verplicht programma bij zit. Helemaal niet over hoe dingen zouden moeten of wat ik dan onder het goede leven versta. Dat gaan we dan met lessen op de Academie voor Levenskunst erin pompen. Dat is helemaal niet aan de orde. Het is juist een plek waarin je zelf nadenkt over de vraag wat het voor jou zou kunnen zijn. En Het gesprek en de contactontmoeting met andere mensen helpt je daarbij. Geef je inspirerende voorbeelden of uh, biedt confronterende momenten soms met jezelf. Uh, uh, dus we proberen de, het zoeken naar het goede leven voor elk individu... Uh, te faciliteren, te helpen en daar een platform voor te zijn. Ja, ja. Ja, want je, want ik, ik, ik las dat jij uh, ook uh, als je mensen hoort praten... achter de zinnen die ze uitspreken, uh, iets anders hoort. Nou, nou ja, nou, laat, laat ik het zo zeggen. Je wordt gevoelig uh, voor... Uh, wat mensen zouden kunnen bedoelen als ze, als ze bepaalde zinnen zeggen... of bepaalde woorden uitspreken. Geef eens een voorbeeld. Um, nou, je geeft er een aantal ook in je, in je, ja. je boek. Hè? Als, bijvoorbeeld als het gaat over opvoeden. Ja, bijvoorbeeld. Ik hoor mezelf ja, ik eigen, ik, de ik, zinnen ik van me, mijn eigen vader uitspreken. Ja, ik hoor, precies. Ik hoor iets, iets herhalen waarvan ik, wat ik vroeger zelf als kind vervoeide. Omdat en, ik het zeg. zeg ja, omdat, zeg, omdat, ik, ik, het zeg, omdat ik het zeg. Weet ja. je wel, ja, waarom dan? Uh, omdat ik gelijk heb. Of dat soort ja, ja, ja. Uh, dingen. Um, en, en op een hele simpele manier kan dat soms ook in een gesprek dan weer terugkomen. Ik hoorde dat mezelf nu herhalen tegenover mijn eigen uh, kinderen. Dan kun je meelachen en zeggen van ja, hè, zo gaan die dingen. Want ja. dat, dat doe ik ook op die manier, natuurlijk kan ik heel vaak reageren. Maar je kunt ook op een ene moment vragen: van, joh, en wat vind je daar dan eigenlijk van? Wat betekent dat dan als je dat nu zegt van jezelf? kan dat niet dan toch een beetje anders misschien? Oké, okay, hoe anders? Wat is dan wat jou betreft... hoe het beter zou, zou zijn of wat je fijner zou vinden? En uh, dan heb je ook binnen twee of drie seconden... Uh, verdiept het gesprek zich. Omdat ja, ja, dan, ja. wat jij nu ook aan mij doet, zeg maar... jij stelt mij vragen waardoor ik over dingen moet nadenken... Uh, als dat dan lukt op zo'n soort simpel voorbeeldje, dan, uh, dan gebeurt er iets. En dan is het niet dat, dat, dat ik dan van spreken, uh, een opvatting heb die een ander dan zou moeten overnemen. Helemaal niet. Je wordt wakker gemaakt op je eigen vraag. Uh, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Misschien is dat ook wel in essentie wat, wat we met onze academie uh, ook zien gebeuren bij de activiteiten. Dat mensen wakker worden op hun eigen vragen. Dat... En dat ze ook wakker worden op hun eigen antwoorden. Want wat, wat je nodig hebt om het leven te leiden... en daar een goed leven van te maken, dat zit in elk van ons. Dat hoeft niemand ons te vertellen. Uh, dat kun je uit jezelf ja. halen. Ja. Nou ja, iemand moet het ons wel vertellen... want we zijn er kennelijk niet van nature goed in... en moeten daarom naar een academie. Ja, maar de academie is niet een academie waar je uh, in de schoolbanken zit... en waar iemand een lesje opdreunt en dictaten geeft... en waarin je dingen overschrijft en uit je hoofd leest. Maar wat is hier wel? Hebt, ja, hier... Is, er is een gebouw? Of, of is het een groep Veel mensen. van onze activiteiten doen we bij ons uh, thuis in Noodorp... in Verhalenhuis Loospatio. Dat is een mooie uh, ruime woning waarin we groepen kunnen uh, ontvangen. Soms hebben we een locatie elders in, uh, in onze buurt in Delft of elders in het, uh, in het land. Dus daar komen mensen naartoe. En wat daar gebeurt is niet zozeer dat ze uh, te horen krijgen van anderen hoe het moet. Maar dat ze worden uitgedaagd daar zelf over na te denken. Maar en Wat zijn dan de activiteiten die jullie uh, ontplooien? Oké, okay, nou binnenkort 16 maart, aanstaande zaterdag is dat, uh, hebben we een zangdag. Dan komen mensen uit heel Nederland, die hebben zich ingeschreven om een hele dag met elkaar te zingen. Um, dat is een geweldige activiteit als je als je, als je lijf aan alle kanten meedoet... en je op de, op de adem geluid maakt. Zingen is een heel plezierige activiteit. Dat samen doen met andere mensen is inspirerend. Dat is minder reflecterend dan bijvoorbeeld een keukentafelgesprek... Uh, waarin je met twee of met drie uh, mensen uh, als en dat, gasten... En dat doen jullie ook, dat doen keukentafelgesprek. We ook. Ja, ja. Dat doen we ook. Het uh, kost ook niet zoveel. Wat we ook belangrijk vinden. Dat je ook met, uh, met, met een kleine beurs. Toch kunt deelnemen aan activiteiten. Uh, waarin je met de tafelgenoten. Een onderwerp kiest. Wat je leuk vindt om te bespreken. En tijdens het eten en het drinken door. Uh, uh, spreek je daarover. Over uh, bijvoorbeeld uh, de stilte hebben we uh, besproken. Uh, een aantal weken geleden. Ja, grappig is dat. Lang doorpraten over, door over de stilte. Dat was het thema van de, uh, van de maand van de spiritualiteit. Dat mm -hmm. ging over stilte. Ja. Dus in die maand hebben we daar een gesprek over gedaan. Um, dus op die manier kan dat. Een andere vorm van uh, activiteiten zijn uh, workshops over bijvoorbeeld de essays die ik geschreven heb. Dus dat zorg jij goed voor jezelf, is daar een voorbeeld van. Mm -hmm. Of durf jij te voelen. Dat is een ander uh, essay, mijn laatste uh, uitgave. Dat doen we een workshop. Waarin de deelnemers ook oefeningen doen, of met elkaar soms of zelf. Uh, uh, dingen opschrijven of naar een film kijken en daarop op reageren. Um, dus we hebben verschillende activiteiten. Ja, het ja. ontwerpen van een eigen huis is ook zo'n voorbeeld. Waarin je de vraag uh, voor jezelf dan. Wie ben ik? Hoe ja, wil wat, ik mijn leven inrichten? Ja, hoe, hoe, hoe, wil ik, hoe wil ja. ik mijn huis inrichten omdat er in mijn leven het koken belangrijk is? En waarom is koken belangrijk? En wat betekent dat dan voor de plek van de keuken in jouw. In jouw huis. Of ja, uh, ja. voor mij is werken belangrijk om dat te combineren met privéactiviteiten. Nou, wat het nou ja, fijn. allerlei vragen die je kunt stellen over de architectuur van je huis, je ideale huis. Uh, dat is leuk om een keer onder begeleiding van een architect. Een van onze mentoren, Alquin Oldhof... om onder begeleiding van hem zo'n activiteit te doen. Scherp te krijgen hoe jouw ideale huis eruit ziet. En ondertussen met jou. Uh, uh, deel, uh, met de andere deelnemers en met zo'n uh, architect... Ja. te praten over wat voor jou belangrijk is. Ja, want dan gaat het eigenlijk niet over een huis. Want de meeste mensen zullen niet hun eigen huis ontwerpen. Maar dan gaat het over waar dat dan voor staat. Ja, ja, precies, ja, waar ja, het ja. voor staat en wat het vertelt over wat jij over, belangrijk vindt. Ja. Hélène de Botton, een, een, een Zwitserse uh, uh, filosoof, hele populaire schrijver... die, die wereldwijd zijn boeken verkoopt, echt zo'n filosofische goeroe zou je kunnen zeggen. Maar die heeft een boekje geschreven over de architectuur van het geluk. En die legt daarin ook precies uit hoe architectuur en de gebouwde omgeving iets te vertellen hebben over wat we als samenleving met elkaar belangrijk vinden. Maar ook hoe de gebouwde omgeving en ook het huis waarin je woont iets doet, iets effect heeft op hoe jij je voelt in je leven. Ja, ja, ja. Dus nou ja, die combinatie, dat soort ook hobbyachtige dingen kun je zeggen die passen ook bij wat, bij wat ons betreft een academie uh, zou moeten zijn. Namelijk een, uh, voor iedereen een platform waarbij je de, de, de, de stijl en de methodiek... of de, de manier van werken kunt kiezen die jij leuk vindt. Uh, om net even op een andere manier naar het leven te kijken... dan je gewoon bent te doen. Oké, okay. uh, Ik heb nog zoveel te vragen en zo weinig tijd... maar ik pak deze toch nog even mee. Ja? Dat is, ik las iets over socratische gesprekken. Wat is een socratisch gesprek? Een socratisch gesprek. lopen we het gevaar nog elitairder te worden nee, nee, nee. van de filosofen. Nee, nee, nee. Een socratisch gesprek is eigenlijk een simpel gesprek tussen een aantal mensen onder begeleiding, waarin je wordt geholpen om je veel meer te herinneren dan je wist. Je hebt heel veel dingen meegemaakt in je leven. En daar zitten heel veel aanknopingspunten in om met vragen waar je nu mee zit, om die. Uh, nou, niet op te lossen, maar om daar een stap verder in te kunnen komen. En de Socratische methode, die, is, uh, die bestaat zeg maar grofweg honderd jaar ondertussen... Uh, gebaseerd op de manier waarop Socrates in het oude Athene de gesprekken voerde. Er zit een soort van opbouw in die gesprekken. Dat is uitgezocht en daar is een methode voor ontwikkeld... die uh, in een aantal fasen van zo'n gesprek wordt doorlopen... met een aantal gespreksregels erbij. En die gespreksregels zijn eigenlijk vrij simpel, maar in de praktijk ongelooflijk ingewikkeld. En wat is de essentie van die methode? Heel goed luisteren... naar wat een ander in zo'n gesprek te vertellen heeft. Ook heel goed luisteren... naar jezelf. Uh, niets zomaar voor waar aannemen... maar elke keer weer opnieuw... onderzoeken of dat wat gezegd wordt... Uh, klopt. Of het waar is wat gezegd wordt. Uh, bijvoorbeeld, uh, vriendschap is heel belangrijk... in het leven. Dus een simpele uitspraak die iedereen zomaar misschien... zou kunnen onderschrijven. Ja. Maar de vraag is, is dat zo? En waaruit blijkt dat dan in jouw leven? En redenen? wat is dan vriendschap? Ja, ja. En wat betekent vriendschap voor jou? En dan gaan we in zo'n soort gesprek... op zoek naar een concrete ervaring van een van de deelnemers... met dit voorbeeld dan iets van vriendschap. Ik sprak met een vriend aan het water, op een terras. Uh, en we hadden een geweldig gesprek. En daar, dat was voor mij vriendschap. Oké, okay, wat gebeurde er in het gesprek? Waarom was dat nou een goed voorbeeld voor vriendschap? En dat kun je met elkaar dan verder onderzoeken... wat daar gebeurd is en daar elementen uithalen die meer zicht geven op een simpel woord als vriendschap. En dat krijgt meer diepgang daardoor. Okay. Uh, een geschenk kan soms het begin zijn van een, uh, van een mooie vriendschap. Wij geven zondag geschenken weg, poëtische geschenken voor onze gasten. Um, Paul Borgreven heeft een gedicht geschreven voor jou. Luister maar. Dank je. Dichter bij de zondag. Ons Zet Voor Erik Paul. Tussen geboren en dood ligt het leven. Iets dat kinderlijk eenvoudig lijkt. Maar naarmate de jonge tijd verstrijkt, toch zoveel meer moeite blijkt te geven. Elk wezen is vervuld van heilig streven. Dat ergens bovenop een hoogte prijkt. Van een berg die nog geen haarbreed wijkt. Voor wat hier en nu is, en maar voor even. Alleen ademen hoeft niet te worden geleerd. Alles wat een kleine ziel tracht te wagen, zwemt tegen de stroom, gaat eindeloos verkeerd. Wat leven is, begint heel langzaam te dagen. Een kunst, door handen, hoofd en hart begeerd. Een school, waar niemand ooit echt voor kan slagen. Prachtig, prachtig. Dat was uh, Paul Borgreven met een gedicht voor Erik Pol... dat uh, overigens na te lezen is op onze website. eo.nl slash ditisdezondag. Um, Erik, het leven als een school waar niemand echt voor kan slagen. Is dat zo? Ja, ik, ik, ik, ik had hem uh, gezien en ik hoor hem nu weer voorbij komen. Prachtig uh, door, uh, door Paul Borgreven uh, gemaakt. Hij raakt daar misschien wel de essentie. Um, een school waar niemand echt voor kan slagen... Ook in die zin dat er niemand is die kan zeggen tegen jou... jij bent geslaagd of niet geslaagd. Het je kunt er ook niet voor zakken. Je kunt er dus ook niet voor zakken, zou je kunnen zeggen. Um, uh, je, je, je, je staat in het leven, je, je, je doet wat je kunt. En ja, that's it. Hè. Veel meer kunnen we niet van elkaar verwachten. Um, uh, maar je kunt er ook ambitie in hebben, kleiner of groter. En dat, dat brengt allerlei dingen met zich mee. En, en in ons geval, uh, of in mijn geval, is dat de academie geworden... En, bij er misschien meer tijd mee bezig dan, dan anderen, zo, dat zomaar zijn. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks over de vraag of ik wel of niet slaag in het leven. Guide me on, our great Jehovah, pilgrim through this barren. Me, O, oh, Great Jehovah van Kelly Joe Phelps was dat. Um, ik praat met Erik Pol, oprichter van de Academie voor Levenskunst. E Erik, we hoorden deze prachtige christelijke hymne. Veel mensen komen met hun le levensvragen bij God uh, uit. Um, speelt geloof een rol in levenskunst? Dat kan een rol spelen, uh, geloof wat met de Bijbel samenhangt, of met God, of met Christus samenhangt. We waren niet zo lang geleden in Amersfoort uh, te gast... bij een, uh, een gezin waar we een Socratisch gesprek gedaan hebben. Dat is een, een gelovig gezin. Ook een andere deelnemer is uh, uh, gelovig, vertelde die. Um, dus ja, het kan een rol spelen. Ook in combinatie met uh, filosofie of met levenskunstvragen. Uh, um, voor mij speelt het ook een rol, maar op een hele andere manier. Voor mij is geloven ook iets um, wat te maken heeft met iets wat je niet kunt bewijzen, maar waarvan je vindt dat het toch is. Um, We het net over vriendschap. is Misschien is dat een, een voorbeeld daarvan. Um, als het er is, dan is het er. Dan weet je dat ook. Maar bewijzen dat het er is, dat is natuurlijk ingewikkeld. Hoe bewijs je nou dat er vriendschap is? Um, dus de dingen die je niet precies weet, maar waarvan je wel op een ander niveau ervaart, of erkent dat ze er zijn, uh, dat is ook een vorm van geloven. He, ik, ik, ik schrijf nu essays, en ik ik heb de bedoeling om dat volgend jaar in een, uh, in een grotere bundel bij elkaar te brengen. En het laatste deel gaat over geloof, hoop en liefde. Dat zijn de, de, de klassieke uh, christelijke deugden. Maar ze zijn ook op een hele andere manier begrepen. Uh, nog steeds voor mij ook relevant in het leven. Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Op de een of andere manier tussen jou en mij in de ontmoeting die we hebben. Uh, hoop. Dat, je, eh, dat hoe het nu is, dat het misschien morgen een tandje beter of anders zou kunnen. Ook tegen de verdrukking in. En liefde, waarin een soort van aanvaarding zit van wat er is. Hoe jij bent, hoe ik ben, hoe anderen zijn. Met al hun tekortkomingen en mijn eigen tekortkomingen. Dus die, die, die, die klassieke christelijke deugden geloof, hoop en liefde. Eh, dus ook geloven kan nog steeds in mijn levenskunst een rol spelen. Maar het is aan ieder zelf om daar... Zijn eigen kleur in te bekennen, ja. en zijn eigen ja. verhaal bij te hebben. Nou, is zo'n uh, uh, academie ook een plek waar je misschien uh, terecht komt. En ik weet niet of je hem zo bedoeld hebt. Je vertelde net zelf al dat je een gelovige achtergrond hebt, ja. gelovig geweest en dat niet meer, of in elk geval uit een gelovig nest. Dat geldt voor veel mensen. Mm -hmm. Die uh, als ze dat geloof en die kerk, en de rituelen, en de houvast die dat biedt. Uh, en de de momenten en de georganiseerde um, um, de, de georganiseerde manier van het over die belangrijke dingen hebben kwijtraken. Uh, als je dat allemaal kwijtraakt, dan kan zo'n academie ook een plek zijn... Waar je, dat, waar je er weer nieuwe rituelen, nieuwe handelingen voor terugvindt? Nou, rituelen misschien niet zo snel, maar wel... Um letterlijk momenten van rust, omdat je weer eens twee uur aan een, aan, een, aan een tafel zit... en niks anders te doen hebt dan alleen naar elkaar te luisteren... en een goed gesprek te voeren. Dus het, het hebben van een rustmoment kan al lijken op wat je misschien... vroeger in de kerk had als je op zondagochtend daar... Uh, een uurtje meezongen naar de dominee hoe was, luisterde. Hoe was dat bij jou? Want jij, jij moet ook het gevoel hebben gehad dat je een houvast kwijtraakte, of niet? Ja, maar in de tijd dat dat gebeurde, kwam er, je kunt zeggen... een andere vorm van houvast, niet in de zin van rituelen... maar ik was toen lid van de Ronde Tafel in, uh, in Delft. dus een serviceclub, zoals de Rotary of de Lions, dat kan uh, zijn. En één keer in de twee weken zaten we daar met een man of twaalf kerels bij elkaar. Potje bier op tafel, en uh, uh, daar hadden we ook aandacht voor andere onderwerpen, voor een frustratie waar een van ons mee zat... of problemen op het werk, of een geweldig succes, of het kon van alles kon het zijn. En was dat voldoende vervanging voor jou? Voor... Nou, het, dat was niet voldoende vervanging, maar het bood wel een gelegenheid... om het nog eens met elkaar over dingen te hebben die ertoe kunnen doen. Um, uh, en uh, de academie biedt een plek waarin dat nu op een andere manier... in andere vormen kan uh, het geval kan zijn. Er zitten ook wel wat rituelen omheen... Elk jaar openen we met, een, met, een, met de opening van het academisch jaar het nieuwe uh, academische seizoen. We hebben op, uh, rondom 21 maart hebben we de, uh, de sing-in. Uh, er zijn ook wel, wel vaste momenten in zo'n programma. Dat zou je rituelen kunnen noemen. Maar dat uh, lijkt toch niet op wat je als rituelen in de kerk uh, aantreft. Dus een vervanging is het misschien niet op die manier. Maar levenskunst is voor mij wel een plek geworden, of een inspiratiebron geworden, die ja, iets toch vervangt van wat ik vroeger in het geloof uh, in een, in een kerkelijk-dogmatische omgeving uh, heb uh, ervaren. Okay. Mis je God nog wel eens? Uh, nee, ik mis God niet. Anders gezegd, uh, uh, ik heb het Goddelijke in mijzelf en in andere mensen ontdekt. En dat heeft niks meer te maken met de God van de Bijbel. Maar het heeft alles te maken met het goede en het schone in ieder van ons. En dat is nou, inspirerender en mooier dan ik ooit geloof heb kunnen ervaren. Oké, okay. maakt jou gelukkig nou, genoeg. Het maakt mij gelukkig. Ja, hm. niet altijd natuurlijk. Ik heb ook zo'n roldagen. Maar, <laughs> maar niet op deze zondag, hoop ik. Nee, nee het gaat goed. Gelukkig. <laughs> um, um, uh, op deze zondag is het ook tijd voor, de, um, voor het gastenboek... waarin onze gasten hun Ideale Zondag beschrijven. Jij hebt het volgende opgeschreven. Wakker worden zonder wekker als de slaap op is. Zo begint mijn Ideale Zondag. Mijn vrouw Ria naast me. We zoenen elkaar en lopen in onze badjas naar de tafel beneden... voor een ontspannen ontbijt. Met krant en of boek kan dat ontbijt lang duren. Zeker als we samen, zoals vaak gebeurt... doorpraten over nieuwe ideeën en plannen voor onze Academie voor Levenskunst. We douchen ons, mailen of schrijven wat... maken een lome zondagmiddagwandeling... eten een warme maaltijd en belanden voor de buis. Ikzelf in elk geval. Om zeven uur. Studio Sport. <laughs> Eredivisie. Vaste prik. Dat <laughs> een echte kerel. <laughs> Aan het begin van deze uitzending vroeg ik, hoe maak, uh, uh, uh, uh, vroeg ik of het een goed gesprek van. Of het, of het een echte ontmoeting kon worden. Is, het dat, is het dat gelukt? Ja, dat is het wel gelukt, vind ik. Ja? Ik heb de mooie vragen van jou gekregen. En ik hoop dat ik voor jou mooie antwoorden had. Dat we samen op die manier een goed gesprek hadden. Vond ik ook. Dankjewel. Um, hiermee zijn wij aan het einde gekomen van uh, deze editie van Dit is de Zondag. Straks naar achter de collega's van Vroege Vogels. Uh, als het goed is hoor ik Janine, die ons gaat vertellen wat zij Ja, doen. Goeiemorgen. Ja, goedemorgen, Kiva. Ja, ik kijk al uit over een uh, licht besneeuwd weiland hier bij het Nadermeer. We hebben al een, een zilverrijgen gezien en Menno die staat klaar in de moestuin. Die gaat daar spannende dingen doen met mest. Het allitereert allemaal lekker vanochtend. Mm. Nou, buiten is het dus nogal besneeuwd, maar in onze uitzending barst het lentegevoel echt uh, los. Nou, de kifiet natuurlijk, die gaan we horen en daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, kievieten en plevieren. Er is een mooi boek over verschenen. Arnold van Vliet komt langs over de natuurkalender. En uh, we gaan een bijzondere prijs bekendmaken. Ook nog een boekenprijs. Tot zo. Sport over Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. Roda Feyenoord. Moet u gaan schieten, op de Hij Probeert hem te plaatsen in de verhoek. Het flitsen in de bestribune en de slotfase in langs de lijn. En ook ajax pex -Word. Oh, wat een mooi doelpunt. Utrecht-RKC. Dat is voor 8 minuten voor tijd. En om half 5. Tente Vitesse. Met een mooie beweging en dan in het zijnet. En verder Wereldweker schaatsen in Heerenveen. WK shorttrack en Hockey in Eindhoven. En de lijn vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.